is schoolse kringen het programma waar u de radio voor aanzet. Normaal is dit programma onder redactie van Ben Lonen, Els van Kemenade, Leo Joosten en Lucie Ropel. Maar vanavond is het een bijzondere uitzending en staat het onder redactie van Freke Schoenmaker, die tevens onze gast is, en Lucie Roodbol. We hebben vanavond maar één thema, namelijk de zorg en in het bijzonder de mantelzorgen. We hebben vanavond ook geen rondje wat was er in het nieuws, maar dat komt volgende week weer. Maar allereerst wil ik de luisteraars namens de redactie van Golsen-Kringen een gelukkig, liefdevol en een gezond 2007 toewensen. En deze wensen gelden uiteraard ook voor Freken. Trouwens, van harte welkom Freke. Dank je wel. Wij hebben om twee redenen gekozen voor het thema zorg. De eerste is dat enkele weken geleden hadden wij Freek in ons programma. Zij is zorgmakelaar en Mante zorg Mantelzorgmakelaar, sorry. <laughs> en werkzaam bij de stichting Mantelzorg Midden-Brabant. En in dat programma had zij ongeveer 20 minuten om te spreken over het mantelzorg. Maar na dit bewuste programma spraken we elkaar. En toen vonden we allebei dat dat bar weinig is, 20 minuten. En vonden wij dat het veel meer aandacht verdient. Ja. Vandaar dat we hier vanavond nog eens uitgebreider op terugkomen. De tweede reden is dat met ingang van dit nieuwe jaar, dus januari 2007, gaat de wet WMO in. En dat wil zeggen de wet maatschappelijke ondersteuning. De bedoeling van deze wet is dat vanaf januari uh, mensen die hulp nodig hebben... meer beroep moeten doen op mensen uit hun eigen sociale omgeving. En dus ook meer beroep moeten doen op mantelzorg. Maar mijn eerste vraag aan jou, Vreken, is zorgen, dat doe je toch gewoon? Dat is toch vanzelfsprekend? Het is toch normaal dat je voor je familie en voor je gezin zorgt? En voor je, bedoel, en ook nog jarenlang heeft mijn moeder voor mij gezorgd. Is het niet vanzelfsprekend dat ik ook gewoon voor haar zorg als zij het nodig heeft? Ja, hartstikke vanzelfsprekend. Mantelzorgen, dat doe je gewoon. En uh, de valkuil waar veel mantelzorgers invallen is dat ze dat blijven doen totdat ze zelf ook... Zorgvrager worden, dus zelf zorg nodig gaan hebben en eigenlijk hun eigen grenzen uh, overgaan in het zorgen voor de ander. En dat is uh, een valkuil waar Stichting Mantelzorg in elk geval uh, voor wil behoeden en ook uh, de wegwijzer wil zijn in hoe je daar niet in kunt vallen in die valkuil en toch kunt blijven zorgen. Want het is niet een kwestie van alles of niets. Hè? Het is nee. niet uh, ofwel mantelzorgen of niet zorgen. Maar wat is nou precies mantelzorg? Nou, ik heb wat uh, staan we daaronder? Ik heb onze gids maar meegenomen. Ja. Want je zult zien dat ik op het moment supreme de definitie niet meer uit mijn hoofd ken. In onze gids van Stichting Mantelzorg staat de definitie van Dierdre Beneke. Zij studeert overigens, ze is aan het promoveren op het onderwerp mantelzorg aan de Universiteit van Tilburg. Dus het is ook niet een onderwerp wat maar zo in de marge opereert. Maar het, wordt echt, het is een hot item, dat weet je wel. Familiezorg, zoals wij het noemen bij voorkeur. Familiezorg is langdurige zorg, intensief en niet georganiseerd. Niet in het kader van een hulpverlenend beroep. En het wordt gegeven aan een zorgvrager door één of meer leden uit dienstomgeving. En die zorg die vloeit voort rechtstreeks uit de sociale relatie die de zorgvrager en de mantelzorger met elkaar hebben. Ja. En de sociale relatie is vaak dochter... Zoon. Oh, de dochters zijn inderdaad heel vaak de klos, ja. Dat van klopt. de oudste, ja. Dat klopt, dat klopt. Ja, ja. ja maar um, uh, niet, niet per definitie. De, de oudste zoon is ook uh, best regelmatig degene die, uh, die zich toch verantwoordelijk voelt uh, om het reilen en zeilen in, het, in het, uh, de relatie van de ouders uh, toch een beetje op peil te houden. Maar. Als wij praten over mantelzorg, dan hebben we het liever over familiezorg. Ook omdat wij vinden dat uh, er is vaak wel één primaire mantelzorger. Iemand die het leeuwendeel van die zorg op zich neemt. Maar... Um... Het is vaak toch het hele gezin en, en een, een heleboel verwanten die zich ermee bezighouden om die zorg uh, optimaal te kunnen verlenen. Er wordt overlegd, er worden diensten geruild, zeg maar. er wordt afgesproken wie wanneer op bezoek gaat en wie wat doet. Dus het is niet een kwestie van één mantelzorger voor één zorgvrager, maar vaak het is, is het een heel systeem van familiezorgers die zich met één zorgvrager Bezig houdt. Ja, ja. Maar ik, ik, ik weet uit ervaring dat het toch vaak neerkomt om een enkele. Vaak de dochters die, uh, die niet een baan buiten zijn huis hebben, die voelen ja. zich toch moreel meer verplicht om uh, de zorg op zich te dragen. dan ja. mensen die in de arbeid. Uh, ja, de Je zegt het ook goed, hè? Die, ja. die de zorg ook bij zich houden. Hè? Ja, ja. Die het heel moeilijk vinden om dat uit handen te geven. Uh, als ik in mijn privé-situatie kijk, dan zie ik mijn schoonvader die twee zonen en een dochter heeft, en de dochter. Trekt met ontzettend veel, ik zou bijna zeggen met heel veel geweld, haar zorgtaken naar zich toe. Want zij is de dochter en zij weet ja. wat goed is. Ja. ja. En, en, en is dat ook een van die valkuilen waar je het net over had? Dat je dus uh, niet meer goed de grens aangeeft tussen als je, als wat je ik daar, aan kan? Ja, als, als die primaire mantelzorger, als die uh, zichzelf voorbij gaat lopen in het zorgen voor. Of anders gezegd, als die uh, zelf niet meer toekomt aan... Andere dingen. Als het alleen maar een kwestie is van uh, het mantelzorg verlenen, uh, geen sociale contacten meer, geen hobby's meer, geen uh, andere vrije tijdsbesteding meer. maar alle tijd die over is, wordt in het mantelzorgen gestoken. ja, dan, dan is er sprake van uh, nou, mogelijk overbelasting. En dan moeten er toch wat bakens verzet gaan worden in het leven van die mantelzorger, omdat uh, ja, anders het leven wel heel beperkt wordt. Maar vaak is het toch, als je in een mantel in zo'n situatie zitten. En je bent degene die het dan, wat men gemakhalve noemt, het meeste beschikt over vrije tijd. En dan noem ik vrije tijd tussen ja. aanhalingstekens. Omdat je geen baan hebt. Omdat he? je dus ja. geen baan hebt, dan doe ja. je niks. Um, is het ook niet dat iemand dan toch met een soort schuldgevoel zit. Van, oh jee, nou zit ik hier eventjes, eventjes bij te tanken bij een vriendin, bij een kop koffie. En eigenlijk had ik bij mijn... Uh, is het niet iets ja. wat er toch insluipt? En, en, en dat je dat zo gewoon bent gaan vinden, dat je het niet ik, meer weet. dat je het. Draad kwijt van jouw betoog. Hè? Ja. Want je zegt tussendoor zo van: als je geen baan hebt, dan doe je niks. Nou, ja, ik voel ja, ja. al mijn haren recht overeind gaan staan. Nou, want... ja, daar komen straks op terug. Da, Oké, okay, dan... <laughs> ja. dan laat ik het ja. nu even, want daar ja. ben ik het dus gewoon niet mee ja, eens. Daar ja. ben ik het hartgrondig mee oneens. Maar uh, ja, dat is wel zo. De keerzijde van, van dat uh, alleen nog maar mantelzorgen is dat ook de patiënt, de zorgvrager, dat hij ook steeds meer gaat claimen. Ja. Dat hij die niet toelaat dat iemand anders uh, die zorg gaat verlenen. Dat als, laten we het maar even houden op die oudste dochter... Uh, als die aangeeft van ja, maar ik zou nou toch eigenlijk... bijvoorbeeld een opleiding willen doen. En als ik in mijn eentje al deze zorg moet blijven verlenen... dan Krijg ik dat niet voor elkaar? Dan gebeurt het heel vaak dat de zorgvrager ook uh, gewoon eist en claimt... Ja. dat die mantelzorger de zorg blijft verlenen. Geen vreemde handen aan mijn bed. Geen vreemde handen aan mijn lijf. Geen vreemde mensen in mijn huis. We houden het liever onder onszelf. Onder onszelf ja. Ja. Oh ja, dat is dus inderdaad een van de valkuilen. Ja. Vooral ook omdat je je dan toch moreel verplicht voelt om het te doen. En ik denk ook de overige familieleden die, die wel buitenshuis werken... die dan ook vanzelfsprekend. Vinden van oh, jij hebt toch tijd, jij doet dat toch? Ja, nou ja, maar daar willen wij dan als Stichting Mantelzorg ja. en als Mantelzorgmakelaar wel een gesprek over voeren ja. met, met alle gezinsleden, alle familieleden die betrokken zijn bij, want uh, vaak draaien families in een soort kringetje rond en zijn er inderdaad dingen ingesleten die maar moeilijk terug te draaien zijn terwijl als er een neutrale zeg maar gespreksleider bij zit... die een mm -hmm. beetje van buitenaf kan kijken... en een beetje van bovenaf kan kijken... van hoe zijn die rollen nou verdeeld... en uh, waarom is het nou zo gekomen... en kunnen we er nou echt niks aan veranderen... dan blijkt er toch vaak uh, best wel wat mogelijk te zijn... in het verschuiven van taken. En uh, ik was laatst bij een uh, Turkse familie bijvoorbeeld... Um, waarbij de dochter had, uh, haar studie had opgegeven... omdat ze voor uh, haar zieke ouders moest zorgen. Mm -hmm. En... Um, Broers en zussen vonden dat niet meer dan normaal. Ja. Uh, allebei haar broers woonden nog thuis. Zij uh, had zelf uh, op kamers gewoond. Maar uh, trok weer bij haar ouders in. Ze gaf dus volledig haar zelfstandigheid op. Ze gaf haar opleiding op. En ze gaf haar eigen woonruimte op. Omdat uh, de familie vond dat zij als uh, vrijgezel nog. En uh, nog studerend. Uh, toch in feite die zorg op zich had te nemen. De broers deden niks. Ja, ja. <laughs> um, en uh, ja, zij het toch over belast te raken. Ik ben daar één keer op gesprek geweest. We hebben wel een vervolgafspraak gemaakt. Maar um, op een gegeven moment hadden we het erover dat... Als er nou eens een soort schema gemaakt kon worden. wanneer de eigen kinderen. Uh, van, die, van die, het oudere echtpaar. die dus al die zorg nodig hadden. Uh, als die nou eens bij Tourbeurt. de telefoon zouden opnemen. om aan de andere familieleden van buitenaf. de ooms tante, en tantes, neven en nichten, noem maar op. te vertellen hoe het ervoor staat. dat zou al zo'n ontlasting betekenen. voor uh, die jonge vrouw. Uh, die echt tot over de oren in die zorg zat. Nou, die afspraak is min of meer gemaakt. Ik hoop. Uh, dus over een tijdje te horen dat dat ook goed loopt, maar dat zij niet meer elke avond en hoeft te zorgen en de familie op de hoogte te stellen en uh, alles te regelen, maar dat je het gewoon een beetje verteelt, dat je de taken overzichtelijk maakt en dat je onder elkaar verdeelt wie doet wat en Waarom helpt dat als iemand dat overneemt? Ja, ja. Dat scheelt al veel. Dat scheelt al veel. En is er dan ook begrip voor bij de anderen? Ik bedoel, het is ook een bepaalde cultuur... Hè, die je binnen een familie is. En kan je dat in één gesprek oplossen? Of is dat toch iets wat ja, Dat ga ik nog horen, hè, of dat oh. gelukt is. Dat, dat, het voorstel is gedaan. Ik heb dat gesprek met twee zussen gehad. Hè, met, de, met de primaire mantelzorger en haar zus... die eigenlijk bij ons aan de bel had getrokken... van nou, ik maak me toch wel zorgen... want volgens mij gaat het niet goed met mijn zusje. Ja. Um, en toen hebben we dit als eerste maatregel regel eigenlijk verzonnen van nou zo zouden we toch uh, de belasting een beetje kunnen terugbrengen en ik hoop uh, in januari te horen dat het ook inderdaad ja. werkt en dan kunnen we ook gaan kijken wat we verder kunnen ondernemen en of het of er nog andere maatregelen nodig zijn. Want misschien loopt het allemaal wel prima ja, inmiddels. Ja, ja, ja, ja. En dan kom je met allerlei, allerlei suggesties aan. Mm -hmm. Ik heb ook nog zoiets van. Uh, vaak als je in dat, in, in, in dat denken zit. Hè, van ik, ik, ik moet dit doen. Ik, je bent je vaak niet je eens denkt bewust. Het niet, nee, je, je denkt het niet. niet dat nee. je overbelast bent. Nee, Hoe, maar je zorgt voor je ouders. Ja. Of je zorgt voor je gehandicapte kind. Of je ja, zorgt ja. Voor, je, voor je broers of zussen. Die, die dat gewoon nodig hebben. En dat doe je gewoon. Hè? Daar begon je ja, ook mee. Dat, ja, ja. Maar het, het gevaar. Zit hem er gewoon in dat die zorg steeds meer tijd gaat vergen en steeds meer energie? Eerst uh, hoef je alleen maar de boodschappen te doen, en op een gegeven moment vind je jezelf terug en sta je 's morgens en 's avonds te helpen bij het aan- en uitkleden, en bij het wassen, en bij het opstaan, en bij het naar bed gaan, en alle dingen die daartussendoor zitten, en kun je geen stap meer zetten omdat. Uh, je dementerende vader eigenlijk niet meer alleen kan zijn. Ja, ja, ja. En dan blijf je bij hem zitten, dan blijf je bij hem. Je, je voelt denk ik toch een bepaalde druk van, ja, ik moet dit doen en eigenlijk heb ik ook nog andere dingen. maar, uh, mijn, mijn, ja, maar mijn dat licht... mag je niet denken. Dat nee, nee. is, is bij een heleboel mantelzorgers zo. Ja, hè? Die, ja. die voelen zich onmiddellijk schuldig zodra ja. ze zich betrappen op zo'n soort gedachten. Ja. En dat is denk ik waar, uh, waar steunpunten mantelzorg zich vooral op richten. En wat ook een mantelzorg ...zorgmakelaar zich ten doel stelt van nou, er is, heel, er is heel veel om die zorg te helpen verlichten. En natuurlijk is het prachtig als je kunt blijven zorgen tot op het laatst. Zoals ook heel vaak gezegd wordt, we willen hem of haar tot het laatst toe blijven verzorgen. En het is ook heel erg fijn als dat kan. Maar je, wat je moet doen als mantelzorger zijn, is de balans terugvinden en vasthouden tussen het zorgen voor die ander... en je eigen leven, je eigen maatschappelijke participatie. Als je een baan hebt, bijvoorbeeld, en je hebt ook een mantelzorgtaak... dan is het vaak heel ja, lastig om ja. daarnaast nog iets van je eigen leven te leiden. Ja. Ik bedoel, Dan ren je van het een naar het ander... en uh, op een gegeven moment kom je jezelf tegen. Dat kan niet uitblijven. Ja. en Dan moet je zo sterk zijn, zeg ik dan, om uh, gebruik te maken van de, van de hulp die er is... Ja, maar dat kan moeilijk zijn voor sommige mensen, kan ik me zo voorstellen. Dat je toch. Uh, ja, dat wordt de, heel de, vaak gezien als falen. Als he? falen, ja. ja als het niet terecht is, want ik denk, ik ben inderdaad met je eens, dat wil je goed voor een ander zorgen, dan zal jij je, je eigen grenzen goed moeten bewaren. Moet goed maar voor hoe je jezelf je dat, zorgen, he? ja. Hoe doe ja, je dat? Ja. Uh, nou, daar kun je zelf een aantal vragen uh, over stellen. Hè? Je kunt je afvragen in hoeverre je nog toekomt bijvoorbeeld aan uh, je eigen hobby. Uh, en als je dan tegen jezelf moet toegeven... Van nou, eigenlijk doe ik helemaal niks meer voor mezelf... Ja, dan, dan wordt het toch tijd om na te gaan... Uh, of de balans niet te veel door is geslagen naar het zorgen voor. Ja. Misschien, misschien is er ook wel iets heel anders aan de hand... maar, maar als het gaat over mantelzorgen... Dan, dan zijn er gewoon een heleboel voorzieningen... waar gebruik van kan worden gemaakt. En uh, dat falen nog eventjes... Uh, Mantelzorgers zien het niet alleen zelf vaak uh, als falen, als ze hulp gaan vragen. Hè, als ze toch de thuiszorg uiteindelijk gaan inroepen. Of de maaltijdenservice, ja. of uh, dagopvang. Um, maar de buurt, de omgeving, de familie, ja. die wil daar vaak nog wel eens een schepje bovenop doen. Hè? Ja, je doet ja. je man toch niet de deur uit, wordt ja, er dan gezegd. Ja, ja, ja. En uh, dan heeft de mevrouw eerst zeven jaar getopt. Ja. En dan uh, wordt er al uh, twee jaar op erin gepraat van, uh, goh, het gaat toch eigenlijk zo niet. Overweeg nou toch eens om hem naar een verpleeghuis, in ieder geval overdag, te laten gaan. Nou, en na heel veel, heel veel gesprekken en energie en twijfel en overleg en dubben en huilen en emotie, ja. is het dan zover dat de echtgenoot inderdaad naar de dagopvang gaat en dan reageert er een buurvrouw met... Uh, je doet je mannen de deur uit. Harteloos wezen. Hè? Afschuwelijk. En dan, ja, de ja. mensen zijn zo hard. hard. Ja, ja, ja, echt ongelooflijk. Ja, ja. Maar dat zijn dan ook vaak mensen die zelf nog nooit geconfronteerd zijn met mantelzorg gelijk. Want ik denk toch, als je er enigszins mee te maken nou, hebt, weet dan ik weet niet. je toch hoe zwaar nee. dat is. Hoe nou, zwaar dat kan zijn. Ja, ik weet niet. Dat, um, het kan ook zijn dat, dat, um, dat het uit een soort jaloezie wordt gezegd. Hè? Hoe bedoel je? Um, als iemand zelf die stap nooit heeft durven zetten en tot het eind toe heeft uh, gezorgd en getopt en hè, alles zelf gedaan. En, een, en ziet dat een ander wel die ruimte voor zichzelf claimt van, ho, ik ben zelf ook nog een mens, ik heb ook recht op een eigen leven. Ja, uh, ja dat, dat kan volgens mij ook een bron zijn waarop uh, mensen die dit soort verwijten gaan maken. Ja, ja, ja. Maar goed, uh, ik, ik denk dat verwijten niet uh, uh, de basis is uh, waarop wij ons werk uh, willen doen. De, de basis van, van ons werk is dat mensen gewoon graag willen zorgen. Vooral voor hun familie. Maar vlak ook vriendendiensten en uh, burenhulp niet uit. Ja, ja. Uh, want daar, daar komen ook uh, echt overbelaste mantelzorgers zitten daartussen. Maar... Um, het is hartstikke mooi dat mensen willen zorgen en we, we willen er vooral geen probleem van maken, maar een feit is dat er, uh, er zijn, nou, het zijn wat verschillende definities in de omloop. Het laatste getal wat ik nou weer heb gezien is, laten we het erop houden dat er ongeveer 3 miljoen Nederlanders zijn die uh, intensieve mantelzorg verlenen. Uh, daarvan uh, zijn er toch een, een, een flink aantal en het percentage is me nu weer ontschoten, maar die gaan we zo meteen even <laughs> opzoeken, uh, die uh, nou toch tegen het randje van overbelast uh, aan zitten of ook werkelijk overbelast zijn. Uh, dat, dat gaat dus om duizenden mensen. mensen en al die anderen die zonder probleem de wekelijkse boodschappen of de dagelijkse wasbeurt of noem maar op. ...prima, perfect, hartstikke fijn, vooral zo houden. Maar het gaat erom dat de mensen die het niet meer aankunnen... ...dat die weten waar ze hulp kunnen krijgen... ...en hoe ze die hulp moeten organiseren. Ja, dat ja. is eigenlijk waar... En daar kunnen ze bij jullie gaat. voor terecht. Zeker. Ja, ja, zeker. Ja. En ja. ik denk ook bij jullie ook een stuk erkenning krijgen voor het werk wat ze doen. Want vaak moet dan een ander tegen je zeggen. Hè? Ja. ja, zelf uh, mantelzorgers uh, willen zelf niet weten dat ze mantelzorger ja, zijn. Ja, ja. En... Uh, ik was er vorige week, uh, was ik nog hier in het Jan van Pzaouhuis... Uh, um, op een officiële bijeenkomst. En ik sprak met iemand die mantelzorger is, die zegt, dat is vrijwilligerswerk. Ja. Um, als iemand ja. dat tegen mij zegt, dan word ik altijd heel erg boos. Ja. Want uh, mantelzorg uh, verlenen, dat is geen vrijwilligerswerk. Je doet het wel, maar je vraagt er niet om. Hè? Je, je stapt er niet in. Zo van, nou, vanaf nu ga ik uh, mantelzorgen en ik ga dat drie jaar doen en dan stop ik er weer mee. Met een bestuursfunctie van een of andere vereniging ja, doe je dat wel. Zeggen, ja. Dan zeg je van, ja, ja, oké, okay, ik ja. ben dan van 1 januari 2003 tot 1 januari 2007 ben ik daar secretaris nou, dan stop ja, ik daar weer mee. Dat is, mee. is echt ja. vrijwilligerswerk. Ja. Maar bij mantelzorg gaat dat niet. Nee. Je rolt erin op het moment dat het je het slechtste uitkomt ongeveer. En um, ja, je rolt er niet maar zomaar weer uit. Er is eigenlijk maar één manier waarop je daar weer vanaf kunt komen. Dat is door ofwel de verzorgde te laten opnemen in een verpleeghuis. Wat op zich een hele zware beslissing is. Lijkt omdat je dat ja. uh, op je schuldgevoel gaat werken. En de andere is gewoon een definitieve einde, natuurlijk. Ja, ja, ja. En ook daar kijkt niemand naar uit. Nee, nee. nee, en ik denk ook, als je inderdaad een moeilijke beslissing genomen hebt... om iemand te laten opnemen, dan nog heb je, je mantelzorg. Want Zeker. mijn dochter werkt in een zorgcentrum en ze zegt... ik zie altijd sommige partners iedere dag komen... van s'morgens negen tot s'avonds ja. zes... en doen ze daar toch nog de taak omdat ze bij hun partner willen blijven. Ja. Maar inderdaad wat ondersteuning krijgen van professionele krachten. Ja. Dus het is niet ook al neem je iemand op in een zorgcentrum of in een verpleeghuis. Dat uh, is nou, niet het, het einde van de mantelzorg. Ook nee, verlichting. zeker niet. Zeker niet. Ja. Uh, onderschat ook het rouwproces niet, ja. hè, wat, wat ja. daarmee gepaard gaat. Uh, sowieso de, de zwaarte van de zorg die er al was voordat die verhuizing naar, naar dat verpleeghuis heeft plaatsgevonden. Heel vaak zie je dat de partner die thuis achterblijft uh, fysiek of mentaal instort als, uh, als de partner inderdaad verhuisd is. Het lijkt wel alsof er dan ruimte is... Ja. om eindelijk die ja. hersenbloeding te krijgen. Want ja. dat soort uh, situaties... nou, ervaren we heel regelmatig... Dan ondersteunen we bij uh, het, het uithandigen geven van de zorg en dan is dat gebeurd en dan denken we van, nou, nou kan die mantelzorger eindelijk eens wat tijd voor zichzelf nemen en, en, dan. en dan krijgen we bericht dat hij in het ziekenhuis is ja. opgenomen vanwege een hersenbloeding of een hartfalen of een, ja, ja dat is dat is zo schrijnend. dat, dat is, is echt de heel erg ja. Ja. ja, ja, ja. Maar en, als, als iemand daar nou noem jij natuurlijk de, de meest afschuwelijke gevolgen dat iemand er dus zelf lichamelijk hartstikke ziek wordt. Maar eh, stel dat je de mentaal er even, even doorheen bent. Als je iemand dus hebt laten opnemen en, en je, je, je, je bent er even doorheen, dan kunnen ze ook altijd nog naar jullie toekomen om... om er even over te praten. Die begeleiding blijven jullie dan toch ook geven? Ja, ja, ja. zeker. Ja, zeker. Ja, ja. Uh, ik moet zeggen dat uh, er zijn zelfs speciale cursussen zijn, volgens mij, bij de GGZ. voor uh, dit type rouwverwerking. Maar bijvoorbeeld uh, organiseren wij samen met onze koepelorganisatie. Uh, in 2007 in elk geval twee weekenden voor mijn mantelzorgers die hun verzorgde. kort geleden hebben, zeg maar weggebracht naar een verpleeghuis. Hè? ja Het is een rotwoord, maar ja, zo voelt ja, het dus ja, wel. Hè? Ja, ja, ja, ja. En uh, waar je dan lotgenoten ontmoet en er gewoon over kan praten. Dan hoef je namelijk niet helemaal uit te leggen hoe het voelt. Want die ander die weet, weet dat, dat want die wel. heeft dat Precies zo meegemaakt. Bovendien, ja, ja. Ja. Bovendien lijkt me toch als je iemand, wat we even met dat rotwoord wegbrengen, uh, ja. kan juist ook goed zorgen voor iemand. Want het lijkt mij toch dat als je zelf het niet meer kan opbrengen, dat je ook niet meer goed voor iemand kan zorgen, dat het goede zorg is ja. om iemand. Ze laten opnemen in een. Uh, lijkt mij, maar. Sowieso, hè? Ja. Sowieso. Eh, eh, schiet me een situatie te binnen van uh, een echtpaar uh, waarvan de vrouw een uh, hersenbloeding heeft gekregen en halfzijdig verlamd is. En uh, haar man uh, zorgt thuis voor haar. En zij heeft, uh, ik geloof na anderhalf jaar. Uh, ons steunpunt gebeld uh, en gezegd van uh, mijn man moet ondersteuning hebben, want die doet niks anders dan voor mij zorgen. Hè? En ik vind dat hij recht heeft op een eigen leven, dus uh, gaan we eens met hem praten. Dat is knap. Dat, dat, <laughs> uh, dat heeft ook van ons uh, aardig ja. wat doorzettingsvermogen ja. gevraagd, ja. want ja. Uh, die man die vond helemaal niet dat hij hulp nodig had, het ging allemaal op Prima, en hij had en waar bemoeiden wij ons mee eigenlijk? Dat was eigenlijk de vraag. En pas na een flink aantal gesprekken heeft hij besloten om een cursus te doen, um, ondersteuningsgroep voor mantelzorgers, waarin je inderdaad uh, leert om tijd voor jezelf te nemen, zonder dat je meteen daaraan vastkoppelt dat je een schuldgevoel moet hebben. Ja. Ja, ja, dat lijkt me moeilijk, want ja. dat betekent toch een, een mentaliteitsverandering. Je moet even de knop ja, omzetten. Ja, er moet echt een knop om. Ja, Het ja. gevolg is dus dat deze meneer, die heeft nu twee dagen in de week vrij vrijaf. Eén uh, dag in de week gaat zijn vrouw naar de dagopvang. En één dag in de week komt er een verpaling. Uh, of een verzorgende bij hun thuis. En uh, kan hij dus weg. Dus hij heeft één dag uh, thuis het Rijk alleen, zeg maar. Mm -hmm. En hij heeft één dag, uh, uh, nou ja, of hij nou thuis blijft of niet. Hij hoeft in ieder geval niet voor zijn vrouw te zorgen. Ja. En, ziet, en hij nou, ziet hij nou ook hij vind ja? ik? Geweldig. Ja, gewoon het zeggen. Hij ziet er nou wel in. Hij roept <laughs> dus nu van de daken: van dat zou iedereen moeten doen. <laughs> maar hij zegt ook: van ja, je wil niet weten wat ik in de supermarkt opving uh, ja? toen mijn vrouw voor het eerst naar de dagopvang kwam. Uh, was gegaan, ja. ja. Dat was ook... Toch mensen die daar commentaar op hadden. Ja, moet je wel een dikke huid voor hebben, hoor. Om je daar een beetje voor af te sluiten. Maar ook dat leer je dan in die cursus. Het gaat er namelijk niet om wat de mensen zeggen. Het gaat erom hoe je zelf in je vel zit... Ja. en hoe je je er zelf bij voelt. Maar je moet dan toch wat sterk in je schoenen staan... want ja. je bent op zo'n moment toch kwetsbaar... En als ja. je dan nog eens uh, dunnetjes over krijgt in ja. supermarkten vaak achter de rug om ja. wat je er allemaal fout aan doet. Dat, dat ja. moet je ook maar even op dat moment aan ja. En zeker als het in een, in een dorp is, dan oh, ja. zijn uh, ja. de commentaren vaak. Uh, ja, uh, ja. Hart, hè? Ja, ja, ja, zeg maar. maar Dat zijn ook vaak mensen die, waar we in het begin van, van deze uitzending over begonnen, zorg gewoon vanzelfsprekend. Ik zei het ook een beetje, een beetje scherps over, dat doe je toch gewoon. Hè? Ja. Dat is, uh, en dan komen we eigenlijk op ons tweede punt. Dat is, maar dat doen we na een muziekje, namelijk over de erkenning van zorg. Want daar okay. ontbreekt het nogal eens aan. Ja. En, uh, bedoel, want ik ben het volkomen met je eens, zorg is arbeid, dat ja. is hard werken. En, maar dat komt in het tweede stukje. We luisteren eerst naar een stukje muziek van een zanger. En ik zal na het liedje afkondigen welke zanger dat is geweest en hoe het liedje heet. Het gaat in ieder geval over de zorg voor een vader. Ik heb hier een foto in gelig zwart-wit, zonder gemiddel, zo schoon. In een veld vol met vloksen, onze vader en ik. Hij lacht, want hij dacht zijn zoon maar de jaren die kwamen, de jaren die gaan, de jaren die maakten hoe oud. Nou zit ik bij op bed en we praten niet veel, vader had het is niet koud. Haal me maar, haal me maar, haal me maar vast, ik zal hoe dragen, en van het bed naar de toe dan weer terug. Ligt er wel goed zo, slap maar gerust. Vader, ik zal u dragen. Ik kijk naar jouw gezicht, en ik denk aan den tijd. Dat wij elkaar amper verdroegen. Hem dat jij niet wilde, hem dat ik niet kon. Avan anders hem, het doet er nou niet meer door. Maar het is altijd de tijd die de wonden weer heelt. En de tijd die de beelden vervaalt. Op het tikken van de klok, nou, is het hier stil. Maar het is de blik in jouw ogen die vraagt houden me houden me houden me vast wilde me dragen houden me vast van het bed naar de pooster dan weer terug en later aan later later ik een me op de foto van het prentje glimlacht gij vader ik draag u bij mij Dit was Gerard van Mazakkers met het liedje dragen. En in dit liedje, zoals je gehoord hebt, gaat het over de relatie met zijn vader en de zorg voor zijn vader. Ja, nou mag ik het stokje overnemen. Ja, mag ik het stokje overnemen. Uh, dat voelt wel raar hoor, na een paar jaar zo. Uh, want Lucie Roodbol is natuurlijk niet degene die zomaar uh, het onderwerp mantelzorg best interessant nee. genoeg vindt om een uur lang over te praten. Uh, ik weet eigenlijk helemaal niet hoeveel mensen in Goorlen dat weten... maar Lucy is afgestudeerd filosoof. En uh, je bent afgestudeerd op een uh, vrouwelijke filosoof... mevrouw Loet-Erika -Erika Ree. En uh, jouw uh, werkstuk, hoe heet dat ook? Ja, ja, als, als ja, ja scriptie. scriptie, scriptie, scriptie. Uh, die ging over herwaardering van de zorg. Ja, nou, met name uh, herwaardering van het vrouwelijke. Maar als we het daarover hebben, dan gaat het automatisch ook over zorg. Want de traditie zegt dat zorgtaken vooral door vrouwen wordt uh, gedaan. En um, dat heeft altijd heel weinig waardering. Nog steeds, hè? Mm -hmm. Nog steeds bedoel, Ik zei ook een beetje uitdagend in het begin van de uitzending van... Doe niks, hè? Mm -hmm. uh, we, Zorg... Ik zorg thuis voor de kinderen. Ja, ik zorg, dus ik doe, doe het niks. sowieso nou, ja. mm -hmm. uh, zo, zo zorg dat uh, wordt laag betaald. Het, is, uh, het, is, het heeft weinig status. Het uh, zorgen binnen gezin wordt zelfs gezien als een uh, eerder gezien. En dan zeg ik het een beetje uitdagend. Maar zo bedoel ik het toch echt als een soort hinderlijke onderbreking van een carrière. Mm -hmm. Dan als, uh, ervaar, als ervaring die heel erg uh, belangrijk kan zijn voor een samenleving. De zorg voor een ander is... is, is, is is gewoon heel erg belangrijk en um, nou ja, dan moet ik ook, uh, maar uh, moet dat dan een een-op-een uh, -een relatie zijn, zeg maar? nee, nee, nee, nee, gewoon de, de, de zorg voor een gezin, de zorg voor een familie, uh, dat, wordt gewoon, dat heeft gewoon niet de waardering. Hè? Uh, je merkt het ook in de huidige discussie binnen de politiek. We hebben het over dat iedereen maar op de arbeidsmarkt actief moet zijn. Ja, maar die gratis kinderopvang is toch prima voorziening? Ja, ja dat maar het ja, ja, is een goede voorziening voor inderdaad wanneer je, wanneer je, uh, um, eventje, wanneer je gewoon even hulp nodig hebt. Ik, ik, ik geef ook geen pleidooi voor dat iedereen uh, maar moet, moet, moet, moet, moet, uh, 100% bij zijn kinderen moet zijn. Maar waar het mij wel om gaat is dat de zorg, en dan bedoel ik in dit geval de zorg voor kinderen, maar ook de zorg voor familie... Word niet is, is, is, is niet van belang, je doet niks, je, bent, je, je, je staat zogenaamd buiten de maatschappij, terwijl we in feite, als jij voor een gezin zorgt en voor familie zorgt, ben jij zeer belangrijk, je, je voedt mensen op voor die samenleving mm -hmm. en ik denk dat er op die manier naar zorg gekeken moet worden. En uh, bovendien, maar dat, dat spreek ik vanuit mijzelf. Ik vind het, behalve dat ik het zeer zinvol werk vind, vind ik het ook heel erg fijn werk. Ja. Ik zorg je spreekt uit ervaring. Ik hè? spreek uit ervaring. <laughs> ja, maar even even onderbreken. Maar um, uh, vrouwen zorgen hè? Ja. van oudsher traditioneel. Is dat ook biologisch bepaald of heb je daar geen mening over? Uh, ja, daar heb ik wel een mening over, over maar tell. die wil ik niet direct. Ja, jammer. <laughs> direct. Nou, ik denk dat het inderdaad een wezenlijk verschil is tussen mannen en vrouwen. We verschillen lichamelijk van elkaar. Mm -hmm. En uh, ik bedoel de, de rol die je hebt binnen de voortplanting. of jij degene bent die de kinderen draagt en baart. Dat staat. betekent toch dat je anders in het leven staat. dan wanneer jij degene bent die de kinderen verwekt. Ja. wanneer je de vader bent. Het is overigens. vaders zijn. Even belangrijk als moeders. Hè? Nou, ik zit ja, geen pleidooi te houden Dat voor... was mijn volgende vraag. Nee, nee zeker niet. Nee, jij zeker niet het over het zorg voor ja, de kinderen ja, ja. en ook maar, voor de andere familie is heel belangrijk. Maar moet het dan per se uh, de moeder of de vrouw nee, zijn die, nee, die die zorg nee, verleent? Nee, nee, maar het is wel zo dat als je toch uh, onderzoeken blijkt dat uh, zeker onderzoeken waarin ze vragen om mensen, op de vrouwen, op de arbeidsmarkt, ja. de betaalde arbeidsmarkt actief ja. te krijgen. Waarom dat nou niet wil lukken? Is dat toch ook een percentage vrouwen zeggen: ik wil het niet, want ik wil gewoon voor mijn gezin. Ja, maar dan ben je een profiteur. Hè? Dan ben je een profiteur en dan mm -hmm. zit je achter de geraniums. Nou, Daar hebben we allerlei uitdrukkingen voor. En dat denken, dat, dat, dat doorbreekt Loes-Iregeré. Dat wil ik zelf ook doorbreken. Het is volstrekt volwaardig, gelijkwaardig aan het werk buitenshuis. Um, uh... Alleen, je kunt er geen hypotheek op afsluiten. Nee, dat ja, is wel ja, jammer Maar daarom, daarom de, de, de, de, de, de, de, dat is ook zo. En je kunt maar, er ook geen, geen lening voor die nieuwe nee, auto mee afsluiten. Nee, nee, maar aan de andere kant, omdat er één iemand is die dus volledig die voor een belangrijk deel de zorg... of het nou de vader of de moeder is... Hè, dat, dat mm -hmm. moet een keuze zijn. Mm -hmm. uh, dan, dan, dan vergeet dat één iemand zich daarvoor inzet... betekent dat de ander des te meer aandacht kan besteden aan zijn werk. En des te ja, geen partner en baan hoeft te hebben... want uh, je hebt iemand die thuis voor het gezin en voor de familie zorgt. Ik wil daar geen pleidooi voor houden dat dat zo moet... Maar het is, een, het is een model wat nu heel erg uh, zeg maar wordt afgewezen. Ja. En, die, uh, en dat heeft volgens mij ook te maken met de herwaardering van zorg. En dat heeft ook te maken met de herwaardering van, van de mantelzorg. Want dat, uh, ik leef tot mijn grote geluk. En dan moet ik even spieken, want ik ben slecht in cijfers. Maar dat uh, de mantelzorg een geschatte waarde vertegenwoordigt van ruim 4 tot 7 miljard euro. Per jaar. per jaar willen we het nog wel even toevoegen. Dat wil ik toch even <laughs> zeggen. Dus als ja. zij zeggen van ja, je doet thuis, ach je doet niks. Ja, het heeft geen economische waarde. Hallo. Ja. <laughs> het heeft want Als je daarbij vergelijkt dat um, in, de, in de zorg, de sector zorg... dus de betaalde zorg, ja. verpleging en, en, en, en verzorging... daar gaat er jaarlijks 9 miljard om. Dus wij liggen vrij dicht bij elkaar. Ja, ja precies. En uh, ik wil er wel nog even op aanvullen dat uh, de zorg... Die aan zieken, uh, chronisch zieken, gehandicapten uh, enzovoorts wordt verleend. Uh, ligt voor 80% in handen van mantelzorgers. Weliswaar wordt er in de professionele zorgverlening uh, meer geld. Gaat er meer geld ja. in om dan wat mantelzorg... Uh, vertegenwoordigd, maar in uh, uren zeg maar, uh, is het een veelvoud wat er aan mantelzorg wordt besteed, dan wat er aan professionele zorg wordt besteed. Dus, uh, hè, maar omdat dat onbetaald is en uh, tussendoor gaat uh, en, en ook moeilijk te registreren is, uh, daardoor uh, liggen die getallen dan toch zoals ze liggen. Ja. Maar dat is een verhouding van 80-20. Dus, ja, uh, ja. Ik stond er echt van te kijken. Ik denk, daar zou ik toch harder van de daken moeten schrijven eigenlijk wel, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ja. Dus als vrouwen weer op ja, nee, ik doe niet zoveel, ja, ik zorg voor mijn gezin en ja, God en daarnaast ook nog voor mijn vader voor mijn schoonouders, voor mijn eigen ouders en zeg ik, hoe oh, om dus je vrouw doet niks, meneer. u doet niks, maar u vertegenwoordigt een en en en en en en geschatte waarde van 4 tot 7 miljard. Ja. moet je voorstellen dat als, als dat er niet zou zijn, ja, wat wat zouden we nou kunnen doen in Nederland, in het bijzonder, uh, nee, in het algemeen en in School in het bijzonder om dat besef toch een beetje meer door te laten dringen? Wat zou Mogen gebeuren, ik denk, ik persoonlijk doe altijd als iemand spreekt over ik doe niks of ik zit achter de geraniums, dan zeg ik daar onmiddellijk iets van. Oh, u werkt voor uw gezin, zeg ik mm -hmm. dan. Ik probeer dat, uh, dat denken te doorbreken. Door daar flink tegen in te gaan. Door ook hardop te zeggen dat ik... Uh, en dat is mijn persoonlijke keuze geweest. Maar daar sta ik nog steeds 100% achter dat ik ervoor gekozen heb. Om wel volledig voor mijn gezin te zorgen. Ik heb overigens het wel gecombineerd met een studie. Mm -hmm. Dus ik ben niet samengevallen, zeg maar... Met, mijn, uh, met, met, met, met de status van echtgenoten en moeder. Maar ik heb daar bewust voor gekozen. En dat roepen in het begin deed ik met een lichte schaamte. Dus ja, ik ben ook ik zo... Het werkt niet. Het werkt niet. Ja. Nou, dat, uh, dat is, deze filosoof heeft me erop geattendeerd. Die heeft eigenlijk verwoord wat je onderhuids ook al vindt. Door het nu gewoon hardop te zeggen. Van, ja, ja ik heb, dat is mijn keuze geweest. Ja. Ik vind dat vreselijk belangrijk. En er ook te stellen uh, welke maatschappelijke waarde dat heeft. En dan niet alleen in zoveel miljard euro's. Maar ook nog eens gewoon voor uh, um, ja, wat voor waarde het heeft gewoon voor de gezondheid van iemand. Ja, voor de ge menselijke warmte, de persoonlijke menselijke band, warmte, uh, ja. het gevoel dat er een schouder is om op te leunen. Ja, hoe, uh, het kopje thee, het beroemde kopje thee, <lacht> <Eee>. <lacht> waar altijd zo'n schamper over <lacht> ja. gedaan wordt. Dat wil niet zeggen dat per se moeders dat moeten doen. Hè? Ja. Uh, heb je misschien nog een leuke pakkende titel van deze uh, filosofen... waarvan mensen denken van... yes, nou dat boek, dat, die titel spreekt me aan... of schud je die zo even niet uit je hoofd? Ja, meneer. ze heeft er verschillende geschreven. Een heel leuk boek is Ik, Jij, Wij... Oké, okay, klinkt goed. <laughs> <Ja>? <laughs> er is ook een Nederlandse vertaling van. En verder dus, uh, ja, uh, is, is het even heel moeilijk om een paar titels... Nou, ik vind deze titel uh, prima. Deze deze pakken. pakken. Onze technicus laat zien dat er een andere titel klaar staat. En we hebben nog een leuke uitswinger voor na de volgende plaat. Hè? Ja. Dus we gaan eerst luisteren naar Stef Bos. Ik ben gevallen. Goed terechtgekomen. De zwaartekracht heeft eindelijk bezit van mij genomen. En ik voel de vaste grond. Ik verlang niet meer naar vroeger. Ik weet waarvoor ik vechten wil. En wie mij zal behoeden. En het is goed om hier te zijn. Het is goed om hier te zijn. Het is goed om hier te zijn. Het is goed. Om hier te zijn Dus laat de schepen nu vertrekken Deze haven geeft vertrouwen Geeft mij grond om op te bouwen Dus vrienden, ik zal mij hier wel redden Want het is goed om hier te zijn Het is goed om hier te zijn Het is goed om hier te zijn het is goed om hier te zijn. De zon gaf ons licht, de maan liet ons zien. Dat de hemel kan vallen, dat het water kan branden. En dat de wereld verandert, voor wie het wil zien.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 Wat mij valt binnen het debat over de zorg, vooral binnen het maatschappelijk debat over de zorg, dat er wordt veel gesproken over de ja, wat wij net ook deden, de economische waarde daarvan, de maatschappelijk belang daarvan. Maar wat je weinig hoort is toch wat het betekent zorgen voor een ander en wat het voor de ander betekent om zorg te ontvangen. En dan wil ik het niet wat we in het begin het over de moeilijkheden die het oplevert. Maar dan wil ik het ook eens hebben over de goede dingen die ja, het oplevert. Dat lijkt me heel fijn om het daar, ja, te laat het daar ja, over ja, te hebben. Ja, daar ja, ja. eens over hebben. Dat lijkt me heel prettig. Ik heb wel een leuk uh, aanknopingspunt. Ja. Ik ga het je toch meteen geven. Ik heb een boek <laughs> meegenomen voor jou. En, oh. Uh, het is... Uh, een uh, boek wat geschreven is door uh, Dierdre Beneke, die ik al eerder noemde. Ja. Uh, haar moeder is uh, volgens mij theologe. Ze heeft het samen met haar moeder geschreven... op uh, verzoek van uh, mijn directeur, Klaartje van Montvoort... van de stichting Mantelzorg. En het boek heet Mantelzorg, wat bezielt me? En dat gaat dus over de niet-problematische kant... van het mantelzorgen en het zorgen. Uh, niet van, uh, oh jee, het groeit me boven het hoofd... maar wel, uh, waarom doe ik dit eigenlijk... Ja. Waarom ben ik hiermee bezig? Geeft het mij iets? Geeft het die ander iets? Wat geeft het die ander? Uh, eigenlijk zou ik je willen uitnodigen om het gewoon open te slaan. Ja, en, ik, uh, uh, dat vind ik <laughs> heel leuk. Dankjewel. Het is een heel mooi boekje. Ik kan het door de radio niet laten zien hoe mooi het is. Maar het, het, het, de kaft heeft al een heel mooie schilderij van een, iemand die een ander omhelst of mm -hmm. omarmt. Nou, dan krijg je al een... Het is al heel warm. Ja. <laughs> en uh, ja, nou, ik zal het eens dus even inbladeren. Wat bezielt me? Even kijken, een hele inleiding dan weliswaar. Zorg en relatie. Ach ja, het zijn inderdaad hele mooie schilderijen. Met daarna een, een, een, een korte tekst. Ja. Ja, ja. Het is een, een cursusboek. Ja. Uh, er is dus een, een cursus ontwikkeld uh, die zich bezighoudt met, met deze vragen: mantelzorg, wat bezielt me. Uh, op de achterkant staan, staan de schilderijen met z'n zessen naast elkaar. Er zijn oh, zes ja. schilderijen gemaakt speciaal voor deze cursus. En uh, elke keer wordt er aan de hand van uh, bepaalde filosofen, daarom oh, heb ik het dus ook voor jou oh, meegebracht, <laughs> uh, worden er bepaalde aspecten uh, besproken uh, nou, die met mantelzorg samenhangen. En vooral ook met, nou, wat, wat doet dat nou met mij en met die ander om te zorgen? En dat is precies waar je het ook uh, nu, nu over, over wilde ja, gaan het is, hebben. Uh, want want, want het, is, het, het is natuurlijk heel zinvol, ook voor jezelf. Lijkt het, me. Uh, het, het lijkt mij dat je, uh, ik zou bijna iets, iets te cru zeggen, dat je uh, niets menselijks meer hebt als je in je omgeving een zorgvrager hebt en je keert je daarvan af. Mm. Nou is dat iets te kort door de bocht, want je omstandigheden kunnen natuurlijk zo zijn dat je niet weet hoe je hoe je dat moet gaan combineren met je eigen bezigheden. Maar um, ja, het zorgen voor de ander zit volgens mij heel erg diep in mensen ingeworteld. We zorgen ook veel eigenlijk. Ja, we doen oh, het ook dagelijks graag. Leven. We zorgen voor planten, we zorgen voor dieren, we zorgen voor... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Je bent, ja, je, ik denk dat je meer zorgt dan dat je eigenlijk bewust bent. Ja. Precies. Ja. Uh, maar het, het is goed als je er op een gegeven moment wel van bewust wordt en ook uh, zeg maar in kaart brengt uh, op het moment dat het begint te wringen dat je in kaart brengt van nou, uh, in hoeverre zorg ik en, en waar knelt het bijvoorbeeld hè, als het knelt en dat je kunt gaan, gaan afstoten wat je... Wat je het minst prettige vindt, bijvoorbeeld, ja. of wat het zwaarste is, en zodat je de zorg langer kunt volhouden. Ja, Want dat ja. is heel vaak wat wij zien, hè, dat mensen willen blijven zorgen, en uh, denken dat als ze een klein onderdeel afstoten van die zorg, dat ze dan helemaal niet meer mogen zorgen. En dat houdt mensen tegen, om ja. hulp te vragen. Dat ja. is heel merkwaardig. Want ze willen per se uh, te zwaar belast blijven worden door het verlenen van die zorg, omdat ze denken dat ze anders niks meer mogen zorgen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En dat is ja. Heel ja, dat is heel raar. Maar het, het, het, het, waar ik toch weer op terug wil komen is dat, dat, dat zorgen met zorgen. Waar heb je natuurlijk vaak een duurzame relatie met iemand? Mm -hmm. en, en, en duurzame relaties, dat is toch vaak een verrijking van hun leven? Ja, het is ook vaak een hele intieme relatie. Ja. He, ja. Omdat je uh, gesprekken voert. Die, dat hoeft trouwens niet eens. Hè. Uh, ik, ik heb heel veel mantelzorg in mijn omgeving. Ben ik me bewust geworden sinds ik dit werk doe. Uh, ik heb een autistische zus. Ja. Uh, mijn vader die is nu 79. en die ga, Mijn vader loopt heel graag. Mij, wij moesten ook altijd lopen vroeger. Uh, mijn zus loopt nog steeds heel graag. En zij gaan uh, nog steeds met regelmaat een paar uur lopen op zondag. Ik geloof niet dat ze vijf woorden wisselen met elkaar. Heerlijk. Maar ze ja. lopen wel uren. Ja. En ja. ik geloof niet dat ze een van beiden dat zou willen missen. Nee. Dus we zijn heel blij dat uh, dat paar nog zo goed op been is. Ja. Hè, en dat hij dat allemaal nog kan doen. Maar uh, het, het, is een, uh, het is een warmte en een gehechtheid tussen deze twee mensen. Ja. Dat uh, ja, Daar kan ik best wel eens jaloers op zijn bij ja. wijze van ja. spreken. Ja. Ja. Ja. Ja, zeker als die ander jou ook uh, waardeert toch, zodanig. Als er een wederzijdsheid is. Ja. Want daar, daar spreken we wel eens steeds over. Hè? Er moet toch een, een vorm van wederzijdsheid zijn. Dat wil zeggen dat, dat de ene blij is... met de zorg die hij krijgt... en de ander het graag uh, geeft. Uh, ja. de, de waardering er allebei van inziet. Ja, en, uh, en daar kom je wel op... een aspect wat, wat ik nog even wil benoemen. Die waardering, die wordt lang niet... altijd uitgesproken, maar die is er wel. wel hè? Ja, ik bedoel, ja. ik, ik moet even... denken, mag ik nog voor noemen? Ja, je mag noemen? Uh, voorbeeld noemen. De technicus geeft wel wanneer we moeten stoppen met praten. Ja. <laughs> um, we hadden op een... Uh, Inloopavond voor uh, mantelzorgers hadden wij een, een uh, thema en dat ging over video-hometraining mm -hmm. voor volwassenen. Dat is uh, eigenlijk een nieuw instrument wat uh, Thebe hier uh, gebruikt. En dan wordt er in een situatie die, die niet helemaal super loopt, zeg maar, worden er opnames gemaakt... en die worden samen met de, met de mantelzorger en de verzorgde bekeken op, nou, waarom, waarom frikt het nou? Waarom loopt het nou niet zoals je graag wilt dat het loopt? Er was een situatie van een nogal bejaard echtpaar waarvan de vrouw uh, aan dementeren was en ook mobiliteitsproblemen had. Dus zij zat eigenlijk de hele dag alleen maar op haar fauteuil met haar hoofd een beetje naar beneden gebogen. En haar man zat uh, koffie te drinken in de keuken en riep haar dan toe van ik ga even je medicijnen pakken en uh, wil je nog koffie en ja. dan schonk hij dat maar in. En zijn klacht was eigenlijk dat hij de hele dag maar aan het zorgen was voor haar. En dat zij alleen maar die zorg consumeerde en nooit iets teruggaf. Ja. En uh, nou, dat was zijn probleem. En, en hij wist niet hoe lang hij dit nog kon volhouden. En toen zijn ze gaan filmen. Toen hebben ze de filmbeelden, korte filmpjes zijn het. Hè, van, van uh, Hij pakt haar medicijnen en hij zegt... Zal ik nog een kop koffie inschenken? Ja, dat doe ik maar. En dan loopt hij de kamer in met die koffie. En dat is dus een opname van zeg maar anderhalve minuut, maximaal. En uh, in die tijd wordt er uh, geregistreerd dat de vrouw... die niet meer kan praten en eigenlijk nauwelijks meer kan bewegen... met haar ogen steeds reageert op wat hij zegt. En uh, hem steeds volgt in alles wat hij doet en... Uh, zich heel goed bewust is van wat hij tegen haar zegt. Nou, de, de gespecialiseerde uh, thuiszorg, die bespreekt dat dan met, uh, met deze meneer in dit geval. En wijst hem daarop: Kijk, nu kijkt ze weer op. Maar je ziet het niet, want jij staat in de keuken met je rug naar haar toe. Ja, ja. En deze man heeft daar zo'n. Uh, zo'n zo draai van gekregen in, in nou, dat hij het toch wel weer uh, heel prettig vond uh, om dit te zien. Dat er wel degelijk die band is waarvan ja. hij dacht dat die volkomen uh, uh, eigenlijk teniet gegaan was. Ja, ja. Dus uh, ja, en ook in die zin is uh, het vragen van hulp... Kan, uh, kan heel erg bevrijdend werken bevrijdend, zeg maar in ja. het, in het uh, stimuleren van die zorg naar elkaar. Ja, ja, ja ik vond ja. het heel mooi toen om dat, Ja, dat uh, is inderdaad een heel ja. mooi voorbeeld. Ja. Ja. En het ziet ook dat die anderen dat in de gaten hebben. Hoe belangrijk jij voor diegene bent, daar groei je als mens toch ook van. Laten we wel wezen. Enorm, ja. ja. Enorm. Ja. Ik, ja. ik denk dat je inderdaad in een hele kille samenleving zit... wanneer dat soort dingen helemaal niet meer van belang worden geacht, hè. Bovendien ja. um, uh, ben ik er echt van overtuigd dat het uitgangspunt dat je voor een ander wil zorgen. En dat die ander dat ook als zodanig waardeert. Niet dat je niet vervalt. Wat je al vaker. Uh, dat je niet je helemaal wegcijfert en helemaal weg jezelf helemaal niet meer belangrijk vindt. Dat noem ik altijd het Flores Nightingale syndrome. Oh ja, ja. Dat je helemaal samenvalt met je zorgtaken. Maar ja. dat je ook het. het, het um, ja, daar wil ik eigenlijk naartoe. Dat je ook uh, uh, maar toch wel de belang daarvan inziet, dat je belangrijk bent voor een ander. Ja. Dat, nou dat, het, het, is, het is denk ik zo elementair in mensen, dat uh, vrijwilligerscentrales, die draaien daarop. Hè? Ja. Ik, bedoel, de, de, ik zocht het niet om het erover te hebben, maar Contour in Tilburg is een, een vrijwilligersorganisatie ja. waar uh, vrijwillige thuishulp wordt geboden, ook om mantelzorgers te ontlasten. Zeg maar. ja. Als die mantelzorger zegt van, goh, ik wil enkel. In de week, een middag of een ochtend of een avond, uh, naar koor of naar bridge of weet ik wat, dan kun je bij contour een aanvraag indienen. En dan komt al iemand van de vrijwillige thuishulp jouw taken als mantelzorger overnemen en die vrijwilligers die die doen dat vrijwillig. Die wel. Ja, ja. Nou ja, ik <laughs> en die ben... doen dat omdat ze willen zorgen. Ja, ja nou ja, ik ben ook zo'n vrijwilliger. Ja. Het, is, het, het is een verrijking. <laughs> het is een ver... ik, ik ervaar het als een verrijking. En zeker als het op vrijwillige basis mm -hmm. is. Dat je dat, je dat, voor, dat je dat doet. En dus wat dat betreft zit er ook een klein beetje egoïsme in. <laughs> zo, nou, egoïsme. Ja, het is toch ook. Uh, uh, nogmaals, je, je, je betekent iets voor iemand. Je wil voor iemand iets betekenen. Ja, en komt het dan kan... voort uit dat je een band wil opbouwen met iemand uh, zeg maar van buiten je eigen gezin? Of ja. is dat uh, dat je bevestigd wil worden en dat je een goed mens bent? Nee, nee of, nee, dat laatste nee, leg nee, uit. Nee, leg eens leg dus uit. Dat weet ik heus wel dat ik dat een beetje ben. <laughs> oh, ja. Ook mijn zwakke momenten heb ik niet te min. <laughs> uh, nee, nee, het gaat er inderdaad om dat, je, dat je, uh, je wil een relatie met iemand. Ik vind mensen bijzonder interessant. En uh, ook mensen die, uh, die zorg nodig hebben, die hebben heel veel te vertellen. Ja. De manier waarop iemand met, met een handicap of met hun ziekte of wat omgaat, dat kan heel boeiend zijn. Dat kan heel leerzaam zijn, ja. heb ik gemerkt. Zou het, zou het in die zin misschien een idee kunnen zijn om bijvoorbeeld op een ROC uh, of, of, of zo'n soort uh, opleiding ook een soort stage in te bouwen? Van nou, ga maar eens uh, denk koffie drinken, ga maar eens koffie drinken, ga maar eens met iemand praten. De, de, de, de, de, de, de, de. Jawel, ik denk dat het ik denk voor veel mensen uh, heel belangrijk is. Uh, om, om daar is een keer. Uh, het is natuurlijk heel raar dat soort mensen toch uh, mensen die hulp nodig hebben, wat geïsoleerd zitten. Hè? Mm -hmm. en, ja, dat gaan we afbouwen gaan we, hè, met z'n ja, allen. Ja, ja, dat gaan we nu afbouwen met inderdaad die nieuwe wet, wat ik overigens een goed initiatief vind. Mm -hmm. Ik hoop daarmee, daar kom ik op een stokpaardje, daarmee ook eindelijk de samenleving erkenning geeft aan al die zorg die mensen voor elkaar. Ja. Uh, dat hoop nou ja. ik, maar, maar in ieder geval die, het goede van die wet is dat er inderdaad het, het, het draagvlak wat breder wordt. Dat je binnen een gemeente, uh, um, ja, daar weet jij waarschijnlijk meer van hoe dat precies werkt, zo'n WMO. Nou ja, het, het idee onder de WMO is uh, zelf doen ja. met hulp van anderen. Ja. En pas als die hulp van anderen er niet is, dan wil de overheid uh, als laatste uh, ondersteuning bieden. Ja. Uh, maar doe het met elkaar, doe het gewoon ja. samen. En doe het zelf. En de overheid wil daar uh, allerlei handvatten bij aanreiken. Uh, moet daar ook beleid op formuleren. Uh, dus het is niet zo van, uh, nou, we roepen eens wat... en we kijken er verder niet naar om. Maar de, elke gemeente moet inderdaad een WMO-beleid uitstippelen op negen verschillende aandachtsvelden. Dus uh, de, de lokale overheid wordt wel degelijk gedwongen... om na te denken over uh, hoe ze dat willen inrichten in hun eigen gemeente. En ik moet zeggen, ik heb dat uh, nou, toch een jaar of twee aangezien... Uh, hoe er naar de invoering van de WMO werd gekeken. En dat begon met uh, wat een idioot idee... En daarna werd het van, het zal toch niet doorgaan, ze lijken wel gek. Uh, tot, oh help, nou nah, dat kunnen we nooit, dat gaan wij niet redden. Tot uh, van, hé, hey, laten we de kansen grijpen die er liggen. Uh, in plaats van het te zien als uh, een soort laatste oordeel dat over ons uitgestort wordt. Nou, dat, blijkbaar heeft dat gewoon twee jaar moeten duren voordat dat uh, die omslag in het denken... Uh, echt kan plaatsvinden. Diederik Beneke die, die, uh, beschrijft het altijd als... Uh, we leefden in een verzorgingsstaat en het wordt nu een soort managementstaat. Je moet je eigen leven managen. Uh, van het begin, dat is misschien wat veel gevraagd... maar wel uh, zo lang mogelijk ook. Dus geef het zelf vorm en richting... en zoek je ondersteuning uh, waar je hem kunt krijgen... en zorg dat je zelfredzaam blijft... Ja. Met, met alle instrumenten die daarvoor uh, te vinden zijn. Ja, ja, dat is ook heel goed voor je eigen waardering. Ja. Dan blijf ja. je inderdaad toch de baas over je eigen leven... hoe hulpbehoevend je ja. ook bent. Nog ja. even afgezien van de economische noodzaak... omdat we... Uh, al die uh, grijze duiven, zeg maar straks, helemaal niet in uh, speciale pandjes kunnen uh, opvangen, omdat het worden dat er gewoon te veel. Maar ook die vergrijzing, ik denk dat daar nog een hele slag in te maken is. Uh, ouderen zijn geen uh, zielige mensen nee. die weggestopt moeten worden, nee. maar er zit een potentieel, wat je net zelf ook ja. al zei, van, van als je praat met ouderen of met zieken of gehandicapten, hoe mensen omgaan met. met ...hun functiebeperkingen die ze langzaam maar zeker krijgen... ...of misschien van de ene dag op de andere zelfs... Uh, ...ja, daar kun je veel van leren... ...maar je moet ook als samenleving leren om naar de positieve dingen uit te halen en te gebruiken en niet alleen maar negatieve stickers op te plakken, zeg maar. Ja. Dus uh, ik denk dat daar een wereld te winnen is, hoor. Dat denk ik ook. Ja. En ik denk dat, dat als die wereld overwonnen wordt, dat we weer een veel warmere en hechtere samenleving gaan krijgen. Want ik denk als we het uitgangspunt hebben dat we elkaar nodig hebben, want daar komt het eigenlijk dan op neer, mm -hmm. heel kort door de bocht... Ja. Dat is ja. wel eens een hele belangrijke... Ik ben, ik ben wel een warme voorstander voor die WMO. Dus het wordt de opwarming van <laughs> Nederland... maar niet door de broeikas Niet door de broeikas maar, maar gewoon door de menselijkheid. En, en inderdaad, ja, ik kan het niet honderdduizend keer zeggen... gewoon hoe belangrijk het is om voor elkaar te zorgen... Ja. En inderdaad, ja. en, en, en daar is de wederzijds natuurlijk heel belangrijk in. Ik heb me wel eens afgevraagd in sommige zorgrelaties... wie zorgt nou voor wie? Dat heb ik wel eens gehad. Ja. Dat ik dacht van het feit dat ik voor jou kan zorgen... maar jij geeft mij daar zoveel, dat ik uh, daar uh, rijker van word. Uh, dus wie zorgt dan voor wie? Nou, dat is dan wel omdat je ervoor staat, ja. Omdat je het zelf niet ook alleen maar als een plicht ziet... Maar uh, als iets wat je, wat je mag doen. En ik denk ja. dat als je het zo benadert, dat je jezelf veel meer openstelt, uh, ook om te ontvangen. Ik word er bijna pathetisch van. Ja, ah. ik hoop dat we beginnen bijna te preken. Ik ga een beetje zweven, Maar hè? Ik, ik vind het, daarom sluit ik nu ook af. Oh, we... <laughs> ik vind het overigens wel een mooie afsluiting. En ik vind het ook leuk dat we toch op een positieve manier de mantelzorg afsluiten. Want het is toch iets goeds. En uh, Freek, ik wil jou ontzettend bedanken voor jouw boek. Ik ga er zeker induiken. En, uh, misschien komen we, we er lezen. nog wel eens op ik, terug. Misschien dat we er wel eens op terugkomen. Ik denk het wel. Is het niet voor de radio, dan is het in ieder geval privé. Mm -hmm. Ik wil jou heel erg bedanken voor, uh, voor jouw medewerking okay. aan dit programma. Anders had ik het helemaal in mijn eentje moeten doen. Uh, dit was Schoolse Kringen. Wij zijn iedere dag te beluisteren. Dan moet ik even de technisch aan kijken... Uh, want ik ben niet gewend om iedere dag een radioprogramma af te sluiten tussen half tien en half elf. Klopt dat? Ja, er wordt ja geknikt. En de volgende, volgende week dan is er weer een normale, uh, tussen aanhalingstekens, schoolse kringen. Er zit Ben Lonen presenteert, weer Els van Kemen naar de Leo Joosten en mijn persoon. Goedenavond verder.